Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de commissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt... zijn 900 meldingen binnengekomen. Dit najaar wordt er een aantal besloten bijeenkomsten gehouden... waar de slachtoffers hun verhaal kunnen doen... Verder zegt commissievoorzitter Deetman in de Volkskrant... dat hij een onafhankelijke hulpinstantie in het leven wil roepen. Behalve slachtoffers hebben zich ook enkele daders gemeld. Bijna alle zaken zijn strafrechtelijk verjaard. Heineken heeft een goed eerste half jaar achter de rug... De netto-winst steeg tot 695 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 489 miljoen. De winstgroei is vooral te danken aan de overname van de Mexicaanse brouwer FEMSA... en aan kostenbesparingen en dalende rentelasten. In Europa en Noord-Amerika heeft Heineken het moeilijk. Ook SNS Real heeft in het eerste halfjaar winst geboekt, 29 miljoen euro. In de eerste helft van 2009 was er nog een verlies... De winst van het bank- en verzekeringsbedrijf was wel veel lager dan analisten hadden gedacht. De missionair minister Tineke Huizinga is deze maand met een privévliegtuig van haar vakantieadres in Italië naar Den Haag en weer teruggevlogen. Dat heeft bijna 12.000 euro gekost, zo bevestigde een woordvoerder van het departement van Vrom. Huizinga vloog naar Den Haag voor overleg over haar begroting. De minister hoorde pas een paar dagen van tevoren van de vergadering en kon toen geen gewone vlucht meer boeken. Kleding wordt volgend jaar duurder. Volgens de brancheorganisatie van de modezaken komt dat door de katoenprijs, die het laatste jaar met 17% is gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door de grote vraag naar katoen en door het mislukken van de oogsten, door de overstromingen in Pakistan. Consumenten merken dit jaar nog weinig van de gestegen katoenprijs, maar de kans is groot dat de hogere kosten in de prijzen van de voorjaarscollectie worden doorberekend. Het weer droogt met af en toe zon, maar tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 20 graden.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 Funny Valentine A little wee when you so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 It doesn't seem so long at all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 Well,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 Like, me. Daydreaming. Daydreaming. Daydreaming. Just like me. Daydream, gezongen door Sarah Vaughan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 de Evert bent bij de Jenks en de Moedniks in de lampstraal. Keus genoeg dus. En misschien ook nog even luisteren naar het laatste nummer van deze vrijdagavond live.